Zes uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Acteur Johnny Krijkamp-senior is overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie bekendgemaakt. Krijkamp was zanger en entertainer... voordat hij begin jaren 50 Rijk de Gooier ontmoette... met wie hij jarenlang samenwerkte. In 1958 maakte hij zijn debuut in het theater... en vanaf de jaren 60 speelde hij ook in films. In 1986 kreeg hij een gouden kalf... voor zijn rollen in De Aanslag en De Wisselwachter... Later speelde hij met zijn zoon, Johnny Krijkamp junior... in de serie Het Zonnetje in Huis. Johnny Krijkamp senior is 86 jaar geworden. Na ruim twee dagen is de zendmast ik weer deels in gebruik genomen. Vannacht is 3FM doorgegeven via de Eter. En de bedoeling is dat andere radiozenders om 8 uur weer in de lucht gaan. Sinds vrijdag waren enkele zenders in delen van het land niet te horen door een brand... De zendmast Smilde, waar vrijdag ook brandwoede en die deels instortte, wordt vanaf deze week ontmanteld. Oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks van News of the World is op borgtocht vrijgelaten. Ze zat vast sinds gistermiddag in verband met het afluisterschandaal. De politie verhoorde Brooks over het omkopen van politiemensen en het onderscheppen van voicemails. In Egypte is onduidelijkheid ontstaan over de gezondheid van oud-president Mubarak. Volgens zijn advocaat ligt hij na een beroerte in coma, maar het ziekenhuis waar hij ligt spreekt dat tegen. De toestand van de 83-jarige Mubarak zou stabiel zijn. Hij ligt in een ziekenhuis in Sharm el-Sheikh, sinds hij begin dit jaar aftrad na massale protesten tegen zijn bewind. Het WK-voetbal voor vrouwen is gewonnen door Japan. In Frankfurt werd het in de finale tegen de Verenigde Staten 2-2. Japan nam de strafschoppen beter. Het is de eerste keer dat de Japanse vrouwen wereldkampioen zijn geworden. Het weer, vooral in het westen buien. De temperatuur stijgt vandaag tot een graad of 19. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 18 juli, goedemorgen. Hoort iemand ons eigenlijk wel? Hallo? Hallo. <laughs> Hoe het ja. staat met de zendmasten en de ontvangst. Bijvoorbeeld van Radio 1, want ja, 3FM is prima, maar Radio 1 moet er ook bij. Dat hoort u zo dadelijk. En we staan vanochtend stil bij het overlijden van Johnny Krijkamp senior. Het wordt week van de euro. Zouden donderdag knopen doorgehakt moeten worden? En de Duitse bondskanselier Merkel lijkt zich iets soepeler op te stellen. Joris van Poppel hoort u vanuit Brussel. Het afluisterschandaal in Engeland woekert verder. Een voormalig hoofdredacteur gearresteerd, een politiechef opgestapt. Correspondent Arjen van der Horst volgt de ontwikkelingen. Goed in Dijer spreken we over de hongersnood in Afrika. Hij is in een van de vluchtelingenkampen in Kenia. En Nicole Fever vertelt straks over de gezondheidstoestand... van de voormalig Egyptisch president Mubarak. Philips komt vanochtend met halfjaarscijfers. En zowel beleggers als werknemers zien na de winstwaarschuwing de bui al hangen. De Tour de France beleefde tweede rustdag. We kijken terug op de afgelopen zware etappes. Na half negen doen we dat in de Tour ontwaakt. Kijk ook naar de finale van het WK Voetbal voor Vrouwen. Dat deed ook de aanvoedster van het Nederlands elftal, Daphne Koster. We spreken haar straks. En de Houders in Nederland zitten in uh, zwaar en slecht weer. Ja, dat belooft het ook te worden voor de vierdaagse lopers... want nattigheid is slecht voor de voeten. Dat er weer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Misschien moet u daar wel luisteren, nos.nl. Uh, voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op uh, NOS Radio 1 op Twitter. Hey, we hoorden het. Acteur Johnny Krijkamp is in Amsterdam overleden. Een woordvoerder van de familie. Meneer Kraaikamp is... Uh... Is de middag kwart over twee is hij vredig ingeslapen. Uh, meneer Krijken was 86 jaar en was gewoon op. Uh, al zijn familieleden waren bij hem. Zijn vier kinderen. Zijn ex vrouw Marjeloen. En uh, zijn beste vriend Lex Daniels. En zijn vrouw. Dus voor meneer Krijken was het uh, eigenlijk ook een wens dat al die familieleden bij hem waren. Afgelopen weken ging de gezondheid van de acteur hard achteruit. Dus zijn overlijden komt niet onverwacht. Het is een heel uh, verdrietige situatie. Maar iedereen heeft er op dit moment uh, vrede mee. En de familie wil nu graag rusten. En die zijn nu in, in uh, voorbereiding om uh, de komende week de laatste afhandeling verder te doen. En werken naar de crematie toe. Geestelijk was Kraaijkamp volgens de woordvoerder nog zeer in orde. Maar zijn lichaam was op. begrafenis is waarschijnlijk niet besloten. Het zal inderdaad uh, uh, zal voor het publiek een mogelijkheid zijn om afscheid te nemen Dat heb ik inderdaad begrepen, ja. Maar de complete inhoud daar kan ik eigenlijk nog niks over zeggen... omdat de familie daar zelf nu onderling uh, over aan het overleggen is. In 2007 was Kraijkam senior voor het laatst als acteur op televisie. Hij is 86 jaar geworden. Een topman van de politie in Londen is gisteren opgestapt... vanwege het afluisterschandaal in Groot-Brittannië. Het gaat om politiechef Paul Stephenson. Hij wordt beschuldigd van corruptie. In een verklaring ontkent hij elke betrokkenheid bij wantoestanden. I've taken this decision as a consequence of the ongoing speculation and accusations relating to the Met's links with News International at a senior level and in particular in relation to Mr. Neil Wallace, who, as you know, was arrested in connection with Operation Operation Weeting last week. Stefansson wordt beschuldigd van banden met Neil Wallace, de oud-adjunct hoofdredacteur van News of the World. En de man die vorige week werd gearresteerd. Wallace was door Stefansson ingehuurd als mediaadviseur voor de politie. Stefansson zegt dat hij niets wist van het afluisteren door News of the World. Achteraf gezien, zou de politie de zaak anders hebben aangepakt. I had no knowledge of the extent of this disgraceful practice. Or hindsight, we in affair Ook zou politiechef Steffensen een verblijven in een kuuroord gedeeltelijk hebben laten betalen door anderen. Vanwege al deze kritiek is hij afgetreden. En Rebecca Brooks, oud hoofdredacteur van News of the World... een voormalig uitgever van de Britse kranten van Rupert Murdoch... werd gisteren ook gearresteerd vanwege het afluisterschandaal. Ze werd verhoord over afluisterpraktijken en het uh, omkopen van politiemensen. Rond middernacht is ze op borgtocht vrijgelaten. Volgens een advocaat en ook de Egyptische staatstelevisie... ligt oud-president Mubarak in coma. Een verslaggever van Al Jazeera sprak de advocaat. In fact, uh, Al Jazeera has just actually spoken to the lawyer representing uh, former President Hosni Mubarak, and he has confirmed to Al Jazeera that the president is in fact in a coma. We understand uh, from the lawyer, who has been in touch with President Mubarak's wife, Suzanne Mubarak, uh, that this happened a short while ago. Mubarak heeft volgens de advocaat serieuze hartproblemen... en zijn situatie zou sinds donderdag verslechterd zijn. Maar volgens het ziekenhuis waar Mubarak ligt is zijn toestand stabiel. De 83-jarige oud-president ligt al een paar maanden in het ziekenhuis van Charles Sheikh. Zaterdag werd bekendgemaakt dat hij daar waarschijnlijk wordt berecht ook wordt beschuldigd van corruptie en betrokkenheid bij de dood van betogers... tijdens de betogingen tegen zijn bewind. Critici zeggen dat Mubarak's advocaat probeert de sympathie van het volk terug te winnen... door valse berichten over zijn gezondheid te verspreiden. Reparaties aan de zendmast in IJsselstein zijn klaar. Laat de eigenaar van de toren weten. Novak is dat. Vannacht is Novak begonnen met het in gebruik nemen van de toren bij IJsselstein. Gisteravond laat zijn daar de werkzaamheden afgerond. En vannacht is begonnen om heel langzaam één zender weer terug in de ether te krijgen. Dat is 3FM. En afhankelijk van hoe soepel dat verloopt kunnen we vanaf acht uur meerdere zenders terug de ether inbrengen. Novak liet zaterdag nieuwe kabels trekken in de Gerbrandi-toren, zoals de mast officieel heet, nadat een oververhitte kabel vrijdag de brand veroorzaakt. De zenders waren sindsdien in delen van het land niet te beluisteren via de ether. Het is nog niet bekend waardoor de kabel is gaan smeulen. In de zendtoren van het Drentse Hoogsmilde, waar vrijdag ook brand woedde, kan de recherche vanaf woensdag beginnen aan het onderzoek. De euro had ja geen... Ja, dat gaan we zo doen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, hoorde u al even, wil een uh, Europese kredietbeoordelaar. Haar oproep volgt op recente kritiek op de rol van kredietbeoordelaars in de onrust op financiële markten over de Europese schuldencrisis. In een interview zei Merkel dat de euro niet in crisis is, het gaat om een schuldencrisis in afzonderlijke lidstaten. De euro heeft ja geen Krise als Währung, sondern we hebben een Schuldenkrise in einzelnen Mitgliedstaaten. lidstaten. En we hebben te grote Unterschiede in de Wettbewerbsfähigkeit, also in de Kraft der einzelnen Mitgliedstaaten. lidstaten. En dat moet verbessert werden. Volgens Merkel is het belangrijk dat Europa ook een kredietbeoordelaar heeft, net als China. De grote internationale kredietbeoordelaars zoals Moody's, Standard Poor's en Fitch zitten in Amerika. Tot nu toe is er nog niet veel belangstelling voor de oprichting van een Europese kredietbeoordelaar. Wel vindt een aantal EU-landen dat de macht van de grote agentschappen moet worden ingeperkt. In Marokko zijn gisteren tienduizenden mensen de straat op gegaan. Naar aanleiding van de nieuwe grondwet. Er waren zowel voor als tegenstanders op de been. Volgens het staatspersbureau waren de voorstanders in de meerderheid. In Tanger, Casablanca en Rabat was de opkomst het grootst. Voor zover bekend, zo bekend verliepen de acties zonder al te veel problemen. In een referendum stemden Marokkanen twee weken geleden massaal voor hervormingen van koning Mohammed. Maar de tegenstanders vinden dat de koning te veel macht houdt. Hij houdt de leiding over het leger, de rechtelijke macht en de moskeeën. De koning wil met de nieuwe grondwet voorkomen dat de opstand in de Arabische wereld overslaat naar zijn land. Het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde heeft dit jaar ruim 152.000 bezoekers getrokken. Daarmee is het record van vorig jaar verbroken. Toen kwamen er 148.000 mensen naar het Muziek- en Motocrossfestival. De organisatie vindt het wel goed zo. We zijn er nu 4500 meer dan vorig jaar. Nou ja, dat is op, uh, op sommige mensen, maar het is natuurlijk ja, is wel bescheiden. En uh, ik denk dat het uh, inmiddels wat stabieler zal gaan worden dat is prima. We willen ook verder niet, het trein wordt niet groter. We hebben geen ambitie om verder te groeien qua uh, kwantiteit... Kwaliteit en uh, nou ja, een goede editie dit jaar. We zijn heel tevreden. Afgelopen vier dagen was de vijftiende editie van Zwarte Cross. Onder meer Ilse de Lange, Blondie, Go Back to the Zoo en Normaal traden op. En producer Junkie XL gaf een verrassingsconcert... waarop hij zelf ook niet helemaal was voorbereid. Ja, dat kon omdat dat Junkie een als een dag zou vieren. Maar zijn vrienden hadden besloten voor hem dat hij maar moest optreden. Volgens de organisatie is Zwarte Cross goed verlopen. Er waren geen grote incidenten. En het uh, viel mee met het weer. Wall Street sloot de handel vorige week licht in de plus. Toonaangever de Dow Jones Index stijgde met een winst van drie tiende En de technologie graadmeter Nasdaq steeg zelfs 1%. procent. Amsterdamse AEX sloot met een klein verlies van drie tiende. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar nos.nl slash radio 1. Dan uh, acteur Johnny Krijkamp. U heeft dat gehoord. Hij is overleden en is 86 jaar geworden. Er is een Amsterdammer gegaan.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 En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan Er is een Amsterdammer dood gegaan Hij liet zijn hondje plassen op de wallen Zijn rikken dik was even blijven staan En kijk, hij was al uit de koets gevallen.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 1975, Johnny Krijkamp hoorde u met er is een Amsterdammer dood gegaan. En nu is het hem zelf overkomen. We staan in deze uitzending uitgebreid stil bij het overlijden van Johnny Krijkamp. Vijftien minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Voor de tweede keer in één week tijd is een belangrijke steunpilaar van de Afghaanse president Karzai vermoord. Nadat zijn broer Ahmad Wadi Karzai vorige week dinsdag van dichtbij werd neergeschoten... overkwam een adviseur van Karzai gisteravond hetzelfde. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, een adviseur van de president die in koele bloeden wordt neergeschoten. Hoe kan zoiets gebeuren? Nou ja, heel simpel. Eigenlijk zou je zeggen, gewapende mannen gaan in Kabul, zijn huis binnen, schieten zijn bewakers dood. En, en daarna deze Jan Mohammed Khan. Een, een man met veel invloed in het zuiden van Afghanistan en, en, zijn, en een parlementslid dat bij hem op bezoek was. Uh, uh, ja, Beide mannen uh, inderdaad uitkomstig, afkomstig uit het ons wel bekende Oeroes uh, Gan. Uh, beide mannen worden gewoon inderdaad in koele bloeden Neergeschoten. En deze man heeft een uh, ja, belangrijke band in het zuiden. Uh, net als die Ahmed uh, Wali Karzai, die broer, die in Kandahar zo belangrijk was voor de president. Heeft Karzai heeft deze mensen echt hard nodig om daar in het zuiden nog enige macht en invloed te kunnen uitoefenen. Dus het lijkt er een beetje op dat de Taliban bezig zijn uh, die macht echt bewust te breken. En ze doen daarbij de president natuurlijk persoonlijk ook behoorlijk pijn. Jan Mohamed Khan, bekende naam. Hoe, hoe kennen we Lucas, in Nederland? Ja, deze, deze man was inderdaad een oude bekende ook van, uh, van Nederland, zou je kunnen zeggen. Hij was gouverneur van Oeroeskan, toen de Nederlandse troepen daar neerstreken in 2006. En uh, zij dwongen toen uh, president Karzai om deze uh, Jan Mohamed Khan te vervangen. Hij was volgens Nederland een obstakel voor wederopbouw en vrede in Oeroeskan. Uh, president Karzai ging destijds schoolvoetend akkoord. Maar uh, Jan Mohamed Khan bleef wel een belangrijke persoon... ...in de entourage van de president in uh, Kabul. En hij is dus nu ja, gericht uh, omgelegd. En dat is wel opmerkelijk, hè? want we kennen de Taliban eigenlijk vooral van zelfmoordaanslagen, van uh, de bermbommen. Dit zijn gerichte moordaanslagen. Zijn ze van tactiek veranderd? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ze komen in ieder geval steeds dichter op de huid van de macht. Hè? Uh, analisten zien dat ook echt als een nieuwe strategie van de Taliban heel gericht mensen zoeken in de omgeving van invloedrijke personen, zoals bewakers... en die dan overhalen om, om een moordaanslag uh, te plegen. We zagen dat eerder bij generaal Mohamed Daoud. Daoud, voor ons ook niet onbelangrijk. Hè? politiecommandant in het noorden, die in Koenmoes zo'n belangrijke schakel was. Ook hij werd vermoord door mannen in veiligheidsuniform... en, en mannen die geïnfiltreerd waren in het politieapparaat. Uh, dit zijn mensen uit de entourage van de president, of in ieder geval mensen die niet alleen in de regio hebben, maar ook echt landelijk bekend zijn en invloed hebben. Dus de taliban hebben hun aanvallen de laatste tijd echt met succes uh, op dit soort mensen gericht. Nu is juist gisteren begonnen met het overdragen van de macht in Afghanistan. Uh, hebben ze daar de veiligheidssituatie wel in de hand? Ja, dat is een beetje de paradoxie hier. De, de, de, de NAVO uh, die hebben samen met president Karzai een plan gemaakt... om in korte tijd een grote het politie- en, en militairen trainen, Afghanen, die dan uh, de verantwoordelijkheid inderdaad over de veiligheid kunnen overnemen. Dit weekend was inderdaad de, de, de eerste provincie aan de beurt, Damian, ten westen van uh, Kabul. Dat plan gaat samen met een extra militaire inspanning, hè, ook van buitenlandse troepen... ...om de Taliban bij het vertrekken uit Afghanistan uh, ja, zo zwak mogelijk achter te laten. En er wordt wel gezegd, uh, dat is voelbaar, het is nu iets veiliger in sommige provincies. De Taliban voelen wel aan dat ze in het rechtstreekse gevecht het op het moment even niet gaan winnen uh, en daarom richten ze zich dus tot andere tactieken zoals bijvoorbeeld infiltraties in het leger en politie en dan gewapend zoals gisteravond zo'n huis binnenstormen, een bewaker uitschakelen en, en, en een belangrijk persoon rechtstreeks uh, dood, doodschieten en zo ja, de macht in Afghanistan echt in het hart te raken. Correspondent Lucas Waagmeester over de dood. De moord op deze belangrijke steunpilaar van president Karzai van Afghanistan. Terug naar eigen land. Jongeren met beperkingen betrekken bij het arbeidsproces. Dat is geen makkelijke opdracht. Toch is er een manier gevonden om jongeren met een bij jong uitkering aan de slag te krijgen en te houden. Dankzij een jobcoach slaagt 80% van de jongeren erin om een baan te vinden en te houden. Blijkt uit onderzoek van TNO, dat onderzoeker Roland Blonk. Ik was toch wel verrast over het aantal jongelui wat... Toch wel een nou ja, door de bemiddeling hun baan weten behouden. Een van de grote risico's bij die waar jongens is dat ze een bepaalde periode, een stage, plek hebben, en dat het uiteindelijk niet uh, leidt tot, een, uh, tot een, zeg maar een vaste baan tussen aanleidingstekens. En dat vond ik eigenlijk wel frappant hier zo in. Kennelijk werkt het, of werkt er in ieder geval iets. Uh, ja, dat is zo. ik denk dat het laatste is uh, het, hè, het werk, wat je zegt, uh, dat, is, uh, dat is denk ik beter geformuleerd. Hè? Er is wel iets wat daarin werkt. Ja. We zullen de komende jaren in het teken staan van snoeien, bezuinigingen, budgetten ja. die naar beneden gaan. Ja. Hoe zorgelijk is dat? Nou ja, daar heb ik zeker zorg over. En wat er nu gebeurt, en dat is mijn grote zorg, is dat er niet gekeken wordt naar dat wat werkt. Wat werkt en wat niet werkt, wordt eigenlijk niet naar gekeken. Er wordt gewoon bezuinigd. En dat geeft een risico dat die elementen die wel goed zijn... dat die daarmee ook uh, de, de goede onder de kwade leiden. Het kind en het badwater? Uh, ja, nou in ieder geval een groot deel. Ja. En het is eigenlijk, ja, hoe hou je nou dat kind? Ja, dus dat betekent dat je preciezer moet snoeien. Ja, precies snoeien is ingewikkelder dan een stukje salami snijden. Uh, nou, dat vind ik een hele leuke uitspraak. <laughs> Zou zij het zeker kunnen zeggen. Want ja, dat is, dat is precies wat, uh, wat, wat er nu gebeurt. Ja, zo gaan bezuinigingen vaak. Hè? Overal een ja. stukje vanaf. En nog een stukje, ja. en nog een stukje. Ja, ja, maar het lijkt ook zo van ja, jongeren met beperkingen... alsof dat een groep is. Dat is een ontzettende heterogene groep. Daar zit van alles en nog wat in. Daar zitten jongeren in met, met echt fysieke problemen. zeg maar, Met, met spastische aandoeningen, met verstandelijke beperkingen. Uh, maar er zijn ook ADHD'ers, uh, weet je al. En, en, en, dus het is een heel gemaleerd verhaal. Dat is nou wat ik bedoel. Als je gewoon maar gaat snoeien en gaat snijden... Ja, dan, uh, dan loop je risico dat je eigenlijk die dingen, dat precieze... dat je dat eruit haalt en dat het effect eruit gaat. Je moet eigenlijk precies kijken wat er aan de hand is met die jongeren. En dan, ja, dan is er gewoon heel veel mogelijk. En wat, wat in dit geval wel, denk ik, echt van belang is... in ieder geval bij de jongeren, is dat je goed kijkt van wie heeft dat echt nodig... En wie heeft dat niet nodig? Hè? Wie, wie, heeft, wie zou met minder uit kunnen? Wat zou er gebeuren als het beroep jobcoach... onder druk van bezuinigingen en dalende budgetten gaat verdwijnen? Dan betekent het dat diegenen waar het echt bij nodig is... dat die de prijs betalen. Want die groep die het eventueel wel zonder had gekund... die gaan het ook redden. Maar degenen die dat niet kunnen, die zakken door het ijs. En dat, is met al die redden, dat geldt voor de PGB, dat geldt voor al die regelingen... zodra dat... Als er een regeling is, dan wordt er gebruik van gemaakt. Als het te groot wordt, hè, dan wordt het bezuinigd. En dan is het al degene die dus daar, waar het eigenlijk voor bedoeld was... die betalen de prijs. En is dat een grote groep, denkt u? Ja, ik denk dat dat wel een aanzienlijke groep is. Dan heb je toch al gauw over 60.000 tot 100.000 jongeren. Dat is gewoon een, een statistisch gegeven. Zoveel jongeren zijn er met verstandelijke beperkingen. Met, met, met, met, met aandoeningen, met, met, met, met fysieke beperkingen. Met jonge die die, die die van een trampoline al springen en een dwarslezing hebben. Ja, wat, he, allemaal dat soort dingen. Dat, want daar heb je het dan over. He. Het gaat echt over ernstige aandoeningen. He. En, dat, en die, die vallen buiten het boot. Onderzoeker van TNO, Roland Blonk, was dat in gesprek met onze verslaggever Louis Dekker. Nederlandse AOW'ers in het buitenland die krijgen ook last van de bezuinigingen in Nederland. Als gepensioneerde geen belasting betaalt in Nederland... dan krijgt hij ook geen compensatie voor koopkrachtverlies. Zo'n AOW'er ontvangt dan per maand een paar tientjes minder... dan gepensioneerden die in Nederland wonen. Voor een groep Nederlandse AOW'ers in Marokko is dat een behoorlijke aderlating.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 Een bedrag dat ze hebben gegeven aan de ouderen. Ze geven niet aan iedereen. Alleen ouderen krijgen die tegemoetkoming. En dat is op zich al voldoende grond om, uh, ja, om op, daar onze rechten op te baseren en dat op te houden. Die meneer zegt: ja.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 Mensen zeggen hier dat de Nederlandse overheid zijn verplichtingen niet nakomt. Ja, ja. dat is het gevoel. Ja, eigenlijk. Ik heb €5, maar ik vond het eigenlijk. Maar dan moeten we, in Nederland ja. moeten we maar aanblijven voor die mensen. Ja, dat is, sorry, dat is mensen met de hand, arm van de 33 euro, dat is te veel voor de in Marokko. Als Nederland misschien zei: wel 33 euro, dat kan." Maar in Marokko dat is te weinig. Echt waar.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 En dan worden ze nog gekort. Dan komt het wel heel hard aan. Uh, ja, in sommige gevallen is het een half-viering van het pensioen. Voor het verslag van onze correspondent Rob Zuidberg vanuit het noorden van Marokko. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. De Japanse voetbalsters hebben de wereldtitel in de wacht gesleept. Na 90 minuten stond het 1-1 in Frankfurt. Waarna beide ploegen in de verlenging allebei nogmaals scoorden. Ter 2-2. In de strafschoppenserie miste tweevoudig wereldkampioen Amerika de eerste drie penalties. Waarvan er twee werden gered door de Japanse kiepster Ayumi Kaihori. Bij Japan werd één strafschop gemist en dus gingen de Japanse voetbalsters voor de eerste keer naar huis met de Wereldcup. Kevin Dish heeft zijn vierde overwinning in de ronde van Frankrijk geboekt. Brit was opnieuw oppermachtig. Tyler Farrar eindigde als tweede. Thomas Feukler behield de gele trui. Nicky Terpstra werd uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner. Hier werd hem gegund omdat hij al na twee kilometer mee zat in een ontsnapping en pas drie kilometer voor het einde werd ingelopen. In die laatste kilometers leek het nog wel even of de Nederlander voor een stuntje zou kunnen zorgen. Ja, inderdaad. Zeker toen ik van 13 naar 15 seconden ging dacht ik zou eens ik hier kunnen uitlopen en ik, uh, ik trek hem over dat laatste bergje in de laatste uh, vier kilometer dan haal ik het wel maar die duurde iets langer dan verwacht en uh, ik dacht dat uh, de laatste uh, drie vier kilometer naar beneden ging maar dat was de laatste twee kilometer pas en uh, ja dat was even uh, ja dat kleine klimmetje was even te veel veel aandacht was er tijdens de etappe voor Laurens Stendam. De Rabo-renner was een dag eerder over de kop geslagen... wat hem diverse verwondingen aan zijn gezicht had opgeleverd. Toch koos hij ervoor door te fietsen. Een zware opgave, want door de zwellingen had ten Dam vooral moeite met eten. Nou, Ik heb twee broodjes ham gegeten, wat uh, wijngums en wat gels. Dus <laughs> ja, als je daar 190 kilometer op moet rijden... dan uh, krijg je een muzzelereep niet weg. Niet. Laurens ten kan vandaag weer verder aan zijn... Uh, Herstelwerken, de renners kunnen genieten van hun tweede rustdag namelijk, voordat de strijd in de Alpen gaat ontbranden. In de slotweek zullen de favorieten niet alleen moeten afrekenen met elkaar, maar ook met Thomas Fouclair. De Fransman heeft nog altijd de leiding in het algemeen klassement, waarin Robin Robruij op de 21ste plaats de beste Nederlander is. De Copa America nieuwe verrassing. na de uitschakeling van topfavoriet Argentinië moest nu ook Brazilië eraan geloven. De goddelijke Canaries kwamen tegen Paraguay niet verder dan 0-0. De strafschopperserie die volgde verliep dramatisch voor de Brazilianen. Ze misten vier keer op rij. Paraguay deed het beter en wist twee van de drie penalties te verzilveren. De finale werd der wordt derhalve gespeeld tussen Uruguay en Paraguay. Meerkampster Remona Franzen heeft zich geplaatst... voor de wereldkampioenschappen atletiek in het Zuid-Koreaanse Daegu. In het Duitse Ratingen werd ze vierde op de zevenkamp... met een score van 6198 punten, een nieuw persoonlijk record. Franzen was niet verrast door haar eigen prestatie. Het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Ik had alleen nog niet de juiste uh, meerkamp... met de juiste omstandigheden kunnen doen. En uh, ja, de vorm was er en nu goede omstandigheden... met uh, meewind op de hoorde 200 en ver... En uh, ja, af en toe een spatje regen, maar dat, uh, dat heeft echt niet, uh, niet gehinderd. Dus ja, en uh, met een goede vorm en een superleuke wedstrijd met geweldig publiek en organisatie uh, uh, was het echt heel gaaf om zo goed te presteren. Darren Clark heeft de 140ste editie van de British Open op zijn naam geschreven. De Noord-Ierse golfer hield op de slotdag zijn leidende positie vast. Floris de Vries en Joost Luiten wisten zich niet te verbeteren. De Vries besloot met een ronde van 73 slagen. Luiten kwam tot een score van 75. Bij de Nederlanders speelden daarmee geen rol van betekenis in het klassement. En Janne Frederik Meijer heeft verrassend de grote prijs van Aken op haar naam geschreven. De Duitse springruiter bleef met haar paard Lambrasco in twee ronden als enige foutloos. De Fransman Kevin Stout eindigde met Silvana als tweede... voor de Duitse debutant Andreas Kreutzer met Chaco Bleu. Nederlanders deden niet mee om de podiumplaatsen. plaatsen. Gerco Schreuder was op de negende plaats de beste. Radio 1, het NOS-journaal. Zeven geweest, hier is Ewout de Jong. Goedemorgen, acteur Johnny Krijkamp senior is overleden. Hij was zanger en entertainer voor hij begin jaren 50 rijk de gooier ontmoette... met wie hij jarenlang samenwerkte. Voor zijn toneel en filmwerk kreeg hij onder meer de Louis door en een gouden kalf. Met zijn zoon Johnny Krijkamp junior speelde hij in de comedieserie Het Zonnetje in Huis. Johnny Krijkamp senior is 86 jaar geworden. Na ruim twee dagen is de zendmast Lopik weer deels in gebruik genomen. Vannacht is 3FM doorgegeven via de ether. De bedoeling is dat andere radiozenders om acht uur weer in de lucht gaan. Sinds vrijdag waren enkele zenders in delen van het land niet te horen door een brand. Oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks van News of the World is op borgtocht vrijgelaten. Ze zat sinds gistermiddag vast in verband met het afluisterschandaal. De politie verhoorde Brooks over het omkopen van politiemensen en het onderscheppen van voicemails.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 De temperatuur ligt rond een graad of 14 en daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 of 7. Later op de dag wordt het weer niet veel beter. In het hele land komen dan buien voor en daarbij zo kans op onweer. De meeste buien trekken over de kustprovincies. Vanmiddag wil de temperatuur niet verder oplopen naar 17 tot hooguit 19 graden. Vanavond zijn er eerst nog een aantal buien. Rond middernacht blijft de neerslag beperkt tot een enkele bui in het noordwesten. In het binnenland blijft het dan droog en klaart het tijdelijk ook op. De temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, tijdelijk wat zon en in de middag en avond volgt de regen. Het wordt dan iets warmer met 18 graden aan de kust tot 21 graden in het zuidoosten. AWB Verkeersinformatie files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Voor knooppunt Everdingen 6 kilometer. A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord 2... En bij weide Wormer 3 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Nieuwegein 2 kilometer. Goedemorgen, het is 4 minuten over half 7. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Bij de Grolsvesten in Enschede was het gistermiddag om 12 uur 2 minuten stil. Zo'n 200 supporters en andere belangstellenden herdachten de twee bouwvakkers... die omkwamen toen een deel van de nieuwe stadionoverkapping... met een twee weken geleden instortte. Het was inderdaad Buiten Buitenspel. En ineens stond je daar. Alleen. Op die krankzinnige plek. Geen tegenstander te bekennen. Niet op het veld. En ook niet op de vluchtweg. En toch stond je ineens buitenspel. Alleen stond je daar. Moederziel, stond je. Moedernaakt. Met je veiligheidshelm. Je werkkleding. Je laarzen met stalen neuzen. Hemel en aarde bewogen. Jij bewoog mee. En je viel. En er was niemand meer om je op te vangen. Je was doel. Je was penaltystip. Je was kornervlag. Je was alles. Maar de bal lag dood in het gras. Je was er. Je was er niet meer. Nooit ben je er meer. Je bent niet meer bij ons. Dicht voorgelezen door stadsdichter Bert de Haan. De twee minuten stilte zijn zojuist geweest. En aanwezig is ook Joop Munsterman, voorzitter van FC Twente. Meneer Munsterman, wat doet dat met u als u hier zo bent? En u ziet hier ongeveer ja, 200 mensen uh, bijeen om, uh, om even te herdenken. Ja, dat is wel heel heftig. Uh, we hebben al een week achter de rug van twee begrafenissen. En, uh, en dat leek wel... Uh, ja, die twee minuten, dat waren volgens mij meer minuten. En iedereen, als, als Jan uh, niet bedankt had gezegd... dan uh, hadden we hier denk ik wel vijf, zes minuten gestaan in stilte. Dus ja, dus dan kan je wel ongeveer voorstellen hoe, dat, uh, hoe het voelt. Hoe zou u deze bijeenkomst omschrijven? Een serene bijeenkomst. Zonder dat er uh, een leiding aan werd gegeven of dat er regie was... Uh, ja, ja, mensen zijn gewoon gaan staan en, uh, en daar hebben wij ook voor gekozen. Gewoon erbij gaan staan en uh, als iets spontaan en uh, zo zereen kan. Ja, denk ik uh, dat het heel wat zegt over alle mensen uh, die bij FC Twente betrokken zijn. Ja. Mevrouw u heeft net een paar rozen heeft u bij het monument neergelegd. Ja. Waarom? Waarom? Medeleven voor de familie van hen. Wat doet dat met u als u hier zo bent? Veel. Woorden schieten gewoon te kort. Waarom? Dus meeleven, dat doen we hier allemaal. Ja, ja dat is, uh, vond ik wel zo, uh, zo toepasselijk. Het is wel heel erg wat er allemaal is gebeurd natuurlijk. Uh, ja, ik kreeg daar helemaal uh, rillingen van. Ik uh, ben best wel iemand die op persoon wat dat betreft. Dus zo. Ja. Trouwe Twente supporter? Ja, absoluut. Absoluut. U staat hier te kijken naar het bloemenmonument. Ja. Wat doet dat met u? Heel veel. Ja. Er zijn uh, stewards EHBO bij Twente. Elke wedstrijd. Mm -hmm. En als uh, en nou je dit, uh, dit ziet, ja, dat is, grijp je wel aan. Er komt echt een keer voetbal een keer op, de, op de achtergrond. Ja. Ja. Heeft u zelf al een bloemetje gelegd? Namens de EHBO groep. Ligt daar onze bloem, daar. onze bloemstuk. Ja, het is gewoon heel emotioneel. Het had niet mogen gebeuren. Nooit. Het is dus gewoon echt. Ergens wat er kon gebeuren. Ik, me ik leef heel erg mee met de nabestaanden. Van, de, van die, die twee gezinnen die dus uh, een persoon verloren hebben. Helaas. Heel bijzonder. Heel veel ja. respect. Hoor. Heel veel respect voor uh, meneer Munsterman. Die gewoon tussen de mensen doorliep. Yeah. Even welkom weten, echt. Schouderklopje. Schouderklopje van welkom hier te Schouderklapje. van Muntsman En ja, voor iedereen van Twente. En ik vind ze moeten nog zeker die plek afbouwen. En er moet, zeker uit respect voor de overledenen. En ik ben ervan overtuigd. dat FC Twente zelf iets zal doen. als nagere herinnering voor de jongens. Ben ik 100% van overtuigd. Herdenking. Gistermiddag bij de Golfsvesten in Enschede. hoorde een verslag van Dennis Moekotten van RTV Oost. Honderden mensen in een tentenkamp op een plein om te demonstreren. Nou, Dat is natuurlijk geen onbekend verschijnsel in 2011, maar wel in Tel Aviv, in Israël. De demonstranten in Israël zijn de hoge huren en de hoge prijzen zat. Het vreedzame protest wordt geïnspireerd door de Arabische buurlanden. Harde muziek op Roadshield Boulevard, uh, midden in het centrum van Tel Aviv, bij het concertgebouw. En het is uh, te hopen dat die muziek op een gegeven moment ophoudt. Te hopen voor de 40 tentjes ongeveer, ietsje minder, die hier al sinds donderdagavond staan. Mensen die uh, slapen hier als de muziek eindelijk stil uh, valt. Dat is George. Ja, old is Mooseman. is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 Het lijkt dus allemaal geïnspireerd door de revoluties in de Arabische buurlanden. Oké, we zijn niet Arabs, we zijn Jewish, maar we moeten iets van de the leren. Zoals de Tahrir Square in Cairo. Ik kan hen de respect voor het en als we het de tweede Tahrir noemen, zal het zijn. Salamat. Salamat. Hij zegt we moeten leren van de Arabieren, wij zijn Joden, maar we kunnen leren van de Arabieren dat dit net zo groot wordt als Tahrir in Cairo. De muziek was de hele tijd redelijk rockachtig, schuine scheep alternatief, maar in Nederland zou je het niet vaak zien dat opeens zo'n beetje de Sirtaki begint te spelen. Hier is wel, het blijft mediterraan.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 On the same rent I passed, I moved to the south Tel Aviv en dan en dan came to one bedroom small apartment in one of the worst neighborhoods in the stad. Tien jaar geleden woonde ik in het centrum the van Tel Aviv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 John Krijkamp senior is gistermiddag... in midden van zijn kinderen op 86-jarige leeftijd overleden. Hij had een eigen uh, carrière als acteur. Maar echt bekend, bekend werd hij samen met Rijk de Gooien als Johnny en Rijk. Je had er twintig jaar geleden moeten horen. Toen noemde men haar nog de grote nachtegaal.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 het zee kon ze makkelijk halen. Daar wilde het publiek voor het betalen. Ze dingen het uur die oude, ze op de woning in de fijne Jordaan.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 Want het systeem is compleet naar de maan. Doogen kon ze makkelijk halen. De wilde het publiek voor betalen. Ze denkt, hier van goh.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 Dogezeek Want... Trek <laughs> je niet zo aan, Johnny, trek je niet zo aan. Ik vind ze mooi. Het is toch maar een gramofoonplaatje. De wilde het Publiek Voor betalen Z'n dag Vokkel Die oude Zipper Op de woning In die veren Oude Sopraan uit de Jordaan. Als laatste hoorde u Krijkamp. Samen met Rijk de gooien een plaat uit 1957. Meer over John Krijkamp, senior, later deze uitzending. En straks de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn begonnen. Maar ja, de weergoden zijn ook ook actief. Wat te doen bij regen en bij het wandelen van de Vierdaagse. Hoort er zo meer over is maar eens even naar eh, John Bakker. Hoe is het op de weg, John? Nou, het valt eigenlijk een beetje tegen. dat heeft vooral te maken met de werkzaamheden op de A2... vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar staat dus een beest en in Everdingen. Inmiddels 8 kilometer file. En mensen die omrijden over de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht... Die komen tussen Lexmond en knooppunt Everdingen in een file van 4 kilometer. Wat verwacht je dan voor de rest van de ochtend? Ja, buiten die A2 en dan uh, daardoor dus ook de A27 uh, valt het allemaal reuze mee. Het grootste gedeelte van Nederland heeft nu toch wel vakantie. Mm -hmm. Het zal ongetwijfeld ook nog wel wat drukker blijven rond uh, Amsterdam vanwege de afsluiting van de Eittunnel. Maar echt grote problemen verwacht ik uh, verder niet vanochtend. We gaan het horen van je. Dag zo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. De Tour de France beleeft vandaag de tweede rustdag. Onze verslaggever in de koers vindt het tot nu toe... ondanks alle valpartijen, maar een ronde. Na twee weken fietsen en niet te vergeten de Pyreneeën-etappes... kunnen we voorzichtig de balans opmaken. En het is tot nu toe niet echt een hele spectaculaire tour. Veel ploegen zijn hun kopmannen verloren vanwege valpartijen of ziekte... en de andere kanonnen houden het kruid droog. Is het nu wel of geen leuke tour tot nu toe? Ik vraag het een paar mensen die er verstand van hebben. Het zijn allemaal ploegleiders van ploegen die niet meer meedoen in het algemeen klassement. Michiel Elijssen van de Lottoploeg. ploeg showgehalte is tot nu toe nog niet heel erg aanwezig geweest, denk ik. Patrick Lefevre, dat is de baas van Quickstep, een Belgische ploeg. mij blijven er niet zoveel, rennen ze meer over op het eindklassement. En dan zijn er natuurlijk ook nog twee Nederlandse ploegen... die helaas niet meer meedoen om de eindoverwinning. Daan Luiks van Van Kanselij. We weten echt nog niet wie hem gaat winnen. Er zijn natuurlijk wel een aantal kandidaten. Maar wat dat betreft is het nog spannend. Het is goed voor het publiek, denk ik. En Erik Breukink van de Rabobank-ploeg. Maar het valt me op. Het zijn de valpartijen. Dus, uh... Hoe vinden zij tot nu toe de Tour ik denk dat het voor de, voor de kenners wel interessant is. Ik, ik, ik weet niet uh, hoe de uh, gewone mensen erover denken dat, uh, dat Jelle van den de etappe wint natuurlijk. Omdat je ook een, vaak wel een voorkeur hebt voor favorieten. Dus uh, dan hoopt ook dat, uh, dat een slecht gaat winnen of een, of een contador. Maar voor de wielenkenner is het denk ik wel een hele interessante tour aan het worden. Ja, zeer zware tour tot nu toe. Uh, heel veel ongevallen. Maar bon, iets meer of ander jaar in alle geval. Wegens waarschijnlijk weersomstandigheden, regen en uh, nerveus peloton. En te smalle wegen soms. Uh, veel favorieten, oud. Sommigen met breuken, andere wegen is niet goed genoeg. Dus uh, voor mij blijven er niet zoveel rennen meer over op het eindklassement. Ja, het is in ieder geval een heel spannende tour. Uh, hij is zeker nog niet in een definitieve plooi gevallen. We weten echt nog niet wie hem gaat winnen. Er zijn natuurlijk wel een aantal kandidaten. Maar wat dat betreft het is het nog spannend. Het is goed voor het publiek denk ik. Heel veel ploegen hebben hun, uh, hun pechdeel gehad. En uh, dat beheerst onze ploeg wel duidelijk. Uh, met Louis leon Sanchez is een hele mooie etappe gewonnen. Dus, uh, ja, we staan niet met lege handen, dus dat is wel, uh, wel een pluspunt. Maar uh, ja, met Geest uh, Garate en nu gisteren met Tendam. Valpartijen die heel veel invloed hebben op, uh, op hun manier van rijden natuurlijk. De afgelopen decennia was er altijd wel één renner die met kop en schouders overal bovenuit stak. Of het nou Lance Armstrong was of Alberto Contador. Maar dit jaar is dat toch heel anders. Het is wel anders ten opzichte van andere jaren. Toen stak er altijd meestal één of twee man echt bovenuit. Ja, dat heb je nou niet. Je hebt echt een uh, nivellering van niveau. Ik denk dat dat uh, de tour juist wel aantrekkelijk maakt. Ja, wat me opvalt is dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Ook schrik hebben van elkaar. En uh, een beetje aan het pokeren zijn waarschijnlijk. Uh, ja, sommigen denken, wat komt dat daar? Hij moet aanvallen. Maar ik denk dat, komt dat daar, uh, het heel slim aan het spelen is ik uh, kan zich misschien wel permitteren om te, uh, om te wachten tot uh, Aldo en zijn uh, tijdrit. Ja, ik denk dat al een paar jaar aan de gang is, de verschillen worden steeds kleiner. Nee, er is eigenlijk niemand meer die er echt kopperschouders bovenuit steekt. De enige die er wel kopperschouders bovenuit steekt, is Gilbert, heel vaak. Uh, maar die verkent hier ook zijn grenzen. Uh, die weet ook tot waar hij kan en waar hij niet kan. Het is gewoon een super klasbak, maar de rest zit redelijk bij elkaar vind ik. Ik denk dat vorig jaar uh, kon hij daar slecht bovenuit staken. Dat waren er dan twee en dan bleef het ook spannend tot het eind... Maar uh, nou, nu zie je. nu zie je eigenlijk. Uh, vijf, zes man nog uh, in die tijd. En dan staat er nog een Veuclère in, in het geel. die ze er voorlopig nog niet af hebben. En nu is natuurlijk de belangrijkste vraag: wie gaat de Tour winnen? Wie staat er het beste voor? Wie tippen de vier ploegleiders als eindoverwinnaar in Parijs? Goh, ik uh, zeg al. Uh, eigenlijk anderhalf week Basso. Dus die zie ik heel ver komen. Maar ja, ze zijn ook nog niet af van Evans. met een goede tijdig natuurlijk. En. Ja, de winnaar van de Pyreneeën naast Jelle van Enden natuurlijk is, wel, uh, is volgens mij ook al veel klaar. Evans. Omdat hij het er best voorstelt, de goede tijdrit is. De tijdrit in Grenoble is verschrikkelijk hard. Dus daar zal het gebeuren. Ja, op een of andere manier heb ik steeds het gevoel dat Evans dit jaar wint. Waarom weet ik niet. Maar ik denk vanwege zijn tijdrit en uh, omdat hij zo ontzettend stabiel is. Hè. Hij heeft Geen pieken en geen dalen. Dan zet ik hem op uh, nu. En dat is helemaal een ander beeld wat ik voor de toer had op Evans. Dus ja, zo kijk ik er nu naar. Erik Brukik tipte dus Evans nog één week te gaan in de Tour de France. De Tour ontwaakt, ondanks de rustdag, gewoon na half negen. Zeven minuten voor zeven is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Nijmegen komen vandaag de lopers aan om zich te registreren voor de Vierdaagse. Daar staat ze een sportieve, maar vooral ook hele natte week te wachten... De weersverwachting is bar en boos. Regen, regen en nog eens regen. Connie Rijmakers loopt voor de 48ste keer mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan heeft hij al 47 keer gelopen. Heeft u ja. um, hem wel eens zo nat gehad, die uh, vierdaagse? Ja, je weet natuurlijk nooit zeker wat er gaat gebeuren, maar... Uh, mijn allereerste vierdaagse, dat is heel, heel lang geleden, was toch ook best wel heel erg nat, als ik me goed herinner. En hoe was dat om hem dan Nee, te ik lopen? zeg het verkeerd. Toen was het twee dagen heel warm en de derde dag één grote hoosbui. En een paar jaar later hebben we een hele natte vierdaagse gehad. Okay. En dat was dus heel, um, ja, eigenlijk wel een beetje sneu. Sneu, maar wordt het daar dan ook moeilijker om het vol te houden? Ja, het wordt zeker uh, moeilijker om het vol te houden. Uh, dat komt uh, wel door twee dingen. Uh, je, uh, de kans op blaren bij een aantal mensen is natuurlijk toch uh, veel groter. Uh, lopen met natte kleding is uh, toch wel erg onplezierig. Ja. En uh, uh, rust nemen is een, uh, een lastige verhaal. Want je gaat niet eens even ge gezellig op een stoeltje of een... Uh, een drukje buiten zitten, maar eh, je moet eh, zorgen dat je niet afkoelt... en eh, een plekje binnen zien te vinden. Ja. En misschien nog wel een van de belangrijkste dingen is... dat het publiek eh, ook eh, veel minder opkomt dagen... om de mensen te, een beetje te ondersteunen. Ja, dat mis je dan, mevrouw rijmakers. Dat mis je dan, ja. Maar ja. hoe doe je dat? Hoe bereid je je voor als je weet dat het gaat regenen... of al regent bij de start? Hoe blijf je droog? Nou... Echt droog blijven is, is heel erg lastig. Uh, je, je, je kunt het beste maar zorgen voor een beetje een goed regenjack of een uh, poncho als je daar uh, aan gewend bent. Uh, dus je gewend bent om daarmee te lopen. Ja. En uh, ja, verder is het zaak om een beetje snel drogende kleding uh, te dragen. Ja, maar je voeten hè? Dat, dat hou je ja. niet droog natuurlijk? Nee, nee. Nou zijn er wel uh, waterdichte schoenen, maar dat zijn vaak uh, nogal zware wandelschoenen, dus uh, die heb ik zelf ook niet. En verder, uh, uh, ja, is het uh, een kwestie van proberen een paar keer van sokken te wisselen en zo je voeten toch uh, af en toe een beetje droog te houden. Ja. Nou, mevrouw Rijma, wij wensen u veel succes en met name een beetje zon. Ja. Want dat, dat, is, dat is goed voor de, vieten, voor de voeten en voor het publiek. Okay. En veel plezier. Bedankt. Dank u wel, mevrouw nou, Heimakers. Ja. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. De enige krant die over de dood van Johnny Krijkamp schrijft is De Telegraaf. Met het overlijden van Krijkamp is volgens de krant... een van de grootste Nederlandse acteurs heen gegaan. Deze bijzondere Nederlander was gedurende langere tijd... met zijn enorme gevoel voor humor een hofnaar op tv en in de theaters. Krijkamp behoort tot een generatie acteurs die geboren is met een groot talent... en dit op alle fronten etaleerde. Van zang tot acteren, van film tot theater en televisie. De man heeft in zijn leven keihard gewerkt en dankte zijn mateloze populariteit... Ook een samenwerking met de acteur Rijk de Gooien. Ze kregen miljoenen mensen aan het lachen. De telegraaf besluit, kunstenaars met de gave van Johnny Kraaikamp zijn schaars. Trouwens eh, beginnen inmiddels ook verhalen te verschijnen op de verschillende websites van de kranten, bijvoorbeeld bij de Volkskrant. Um, de telegraaf meldt ook dat gevrichtspijn van reumapatiënten verminderd kan worden. Neurochirurgen kunnen in de hals van de patiënt een soort pacemaker implanteren die elektrische signalen afgeeft. Met die chip kan de ontsteking in gevrichten geremd worden. Het experiment wordt geleid vanuit het Academisch Medisch Centrum. Het is een unieke manier om reuma aan te pakken, zegt reumatoloog Peter Paul Tak. Het is voor het eerst in de medische geschiedenis dat we iets bij mensen willen implanteren... om zo het natuurlijk evenwicht te herstellen. Professor vermoedt een samenhang tussen het zenuwstelsel en het immuunsysteem. Patiënten hoeven niet bang te zijn, zegt de professor, want het elektrisch signaal is maar zeer gering. Door sociale media, Skype en sms... maken thuisblijvers zich steeds sneller groter zorgen... wanneer vakantiegangers enige tijd geen teken van leven hebben gegeven... schrijft Spits. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een paradox... omdat juist door het gebruik van deze communicatiemiddelen... het aantal Nederlanders dat zoek raakt in het buitenland afneemt. Maar de cijfers ontbreken omdat alleen echte vermissingen worden geregistreerd. De Nederlandse ambassades signaleren wel een trend. Mensen zijn gewend geraakt om non-stop te weten waar iemand is. Zelfs dat... Als dat aan de andere kant van de wereld, als dat daar is... zegt de buitenlandse zaken in spit. Het AD heeft gesproken met staatssecretaris Knapen. Hij zegt dat het een morele noodzaak is... Dat de Nederlandse bevolking bijdraagt aan de hulpactie in Afrika. We kunnen niet de andere kant op kijken nu er zoveel mensen met de dood worden bedreigd. Dat dus knapen. In het oosten van Afrika dreigen miljoenen mensen te sterven van de honger. Tot nu toe hebben de gezamenlijke hulporganisaties. via Giro 555 pas 2 miljoen euro binnengehaald. Beduidend minder dan bij de aardbeving in Haiti vorig jaar. En daarom moeten Nederlanders geld geven, vindt knapen. Het is volgens hem onze morele plicht. Een verslavend middel in sigaretten neemt toe, kopt het ND. Tabaksfabrikanten voegen steeds meer stoffen toe. om sigaretten aantrekkelijker. te te maken en de verslaving eraan hoger. Dat is in strijd met een eind vorig jaar aangenomen richtlijn van de WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, die ook is overgenomen door ons land. Die richtlijn is nog niet uitgewerkt in nationale wetgeving. Dat betekent dat fabrikanten nog steeds niets in de weg wordt gelegd bij het uitbreiden van deze additieven. En onze vuilniszak wordt goed geld verdiend. Het lukt steeds beter om onze troep te recyclen of om te zetten in kostbare energie. Maar waarom betalen we dan ook voor het verwerken van ons afval? Goud in je kliko. Vanavond in Goudzoekers, 5 voor 9, bij de VPRO op Nederland 2.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 Dit is Radio 1.